Hoofdstuk 5. Brilstra steekt de rivier over. De burgemeester had weer eens een van zijn lange niesbuien. Hij liep er rood bij aan en eindelijk snoot hij zijn neus en pruttelde. de hooikort. Ik heb er alles aan gedaan. Poeiers, pillen. En het helpt allemaal niet. De veldwachter zat beleefd te wachten terwijl zijn hoogste chef een bestraffend aankeek tussen zijn niesbuien door. Eindelijk kon de burgemeester weer spreken. Veldwachter, het is om Tureluurs van te worden. Dat is nu al de zesde maal dat er kippen gestolen worden in het dorp. En wat doe jij? De veiligheid in deze gemeente gaat er hard op achteruit. En wat doe jij nu, Veldwachter? Heb jij ronde gedaan of niet? Jazeker, burgemeester. Ik ben op stap geweest tot half twee en ik heb een zeer verdachte ontdekking gedaan. Aha, ahuit, riep de burgemeester, dat is tenminste een goed bericht. Dus je weet nu wie deze kippendief is? Nou, dat weet ik nog niet zeker, burgemeester, maar ik heb wel een sterk vermoeden. Ik mag wel zeggen een vermoeden dat grenst aan zekerheid." Goed, goed, praat er niet een half uur om, om, omheen, wie is het? Nou, u, u zult het misschien niet dadelijk willen geloven, maar zijn naam... Brilstra, antwoordde de veldwachter langzaam en met een grafstem. Ach man, hou nu toch eindelijk eens een keer op over die, die Brilstra. Ik geloof er geen woord van. Zoiets als kippensteden dat doet een man als Brilstra niet. Hoe kom je bij die onzin? Vannacht heb ik brilstra gesnapt. Met kippen? Nee, dat niet, maar... En waar dan wel? Bij een boom. Hij wou net in een boom klimmen. Dat moet die man toch zelf weten. En bovendien, in bomen stilt men geen kippen. Dat weet ik nog zo net niet, antwoordde de veldwachter. Misschien had hij die kippen wel verstopt in die boom. Nu moest de burgemeester toch lachen. Ach man, dat, la, laat toch naar je kijken. Dus hij gaat volgens jou eerst kippen stelen, dan verstopt hij ze in een boom en vervolgens klimt hij opnieuw in die boom om die kippen... Nee, veldwachter, houd toch alsjeblieft op, je maakt het te dol, veel te dol. En hoe de veldwachter ook praatte, hij kon er zijn burgemeester niet van overtuigen dat Brilstra een kippendief was... Al gaf de eerste burger van het dorp wel toe... dat Brilstraa's gedrag bij zo'n boom midden in de nacht... iets wat zonderling was. Maar het verhaal van de nachtelijke ontmoeting... deed de ronde door heel het dorp. En ook de kippenkwestie was en bleef een duister geval. Daar kwam dan ook nog bij... dat vreemde geruchten werden rondverteld... en het was twee dagen later dat de veldwachter aan de burgemeester kon melden... dat er vreemde verhalen op Geldee in het dorp. De burgemeester begreep dat hij daar iets doen moest. Het was begonnen met Petronella van Vleuten... die in de late avond iets in de lucht had gezien. Verder had Kruidenier van Loon iets gehoord... en nog enkele mensen spraken over een klein, laagvliegend ding... dat misschien wel een vliegende schotel zou kunnen wezen. De burgemeester nam het wijze besluit om al deze mensen op het gemeentehuis te laten komen en ze afzonderlijk te ondervragen. En als eerste werd dan Petronella van Vleuten gehoord. Een aardig boerenmeisje van ongeveer 17 jaar. Daar zat ze dan op de punt van de stoel en ze draaide verlegen met haar zakdoek. Petronella van Vleuten begon de burgemeester op vriendelijke, maar wel ambtelijke toon. Hoe oud ben jij, beste kind? Zeventien jaar met uw permissie, antwoordde Petronella. Mooi zo, kind, mooi zo, zei de burgemeester. Best zo, dat, dat zul je dan zonder mijn permissie ook wel zijn. Hm? En vertel mij nu eens even, wat heb jij in de late avond gezien? Eh, een blu, burgemeester, giechelde Petronella. Een wat? Nou, gewoon een pluie, herhaalde het meisje. Ze wil zeggen dat ze een paraplu gezien heeft, burgemeester, vertaalde de veldwachter. Oh, zo, een, een paraplu. En waar zag jij die dan wel? Op zolder, antwoordde Petronella. Ah, uh, juist, yes, jullie hebben dus een paraplu op zolder staan, zei de burgemeester. Dat is niet zo praktisch, hè? Nee, ik was op zolder. Die, plu, die plu, plu was niet op zolder. Oh, dus jij was op de zolder en die paraplu was niet op zolder, maar toch zag jij een paraplu, zei de burgemeester iets wat ongelovig. Uh, ja, zo is het al, ja, antwoordde Petronella tevreden. Juist, ja. En waar was die, die pluie, dan wel? Uh, die was boven, boven in de lucht. Boven in de lucht? Ja, juist. Nou ja, uh, hoe kwam jij op de zolder? Nou, gewoon met ladder, hè, met ladder, antwoordde Petronella. Ja, maar wat deed je daar dan? Nou, dat komt dus zo, uh, meester, mijn vader zei... ''Ga jij even naar de zolder en doe het dagraam dicht,'' zei mijn vader. ''Want het staat naar regen,'' zei mijn vader. ''Nou, en toen stak ik even mijn kop naar buiten en toen zag ik een plu. In de lucht, er was een plu. Zo, zo, zo, zo. Ja,'' zuchtte de burgemeester. ''En zou je die plu misschien wat duidelijker kunnen beschrijven, Petronella?'' ''Nou, ja,'' Nou, nee, nee, eigenlijk niet. Nee, kijk, dat, dat ding daar leeg op een plu, maar er was geen plu. En het draaide rond en er hing ook een vent aan. Lieve help, riep de burgemeester uit. Dat is toch geen kleinigheid, zeg. Jij hebt dus een ronddraaiende paraplu gezien, met een vent aan, en het hele geval vloog door de lucht. Nou, nou, nou zeg. Weet je zeker dat het een vent was? Nou, ja, een leek wel een persoon, burgemeester. Een leek wel een persoon, antwoordde Petronella. Zo, zo, ja. Yeah. Hm. En wat is het verschil tussen een vent en een persoon? Ja, nou, kijk, burgemeester, zie je dan een, een vent, dat is meer, uh, ja, hoe zou ik zeggen? Ja, een vent, dat is meer een vent. En een persoon. Ja, dat is meer een persoon, hè? Zie u wel? Ja. ja, dat is me volkomen duidelijk, antwoordde de burgemeester. Hij streek zich nerveus over zijn kin en wendde zich ten einde raad tot de kruidenier van Loon, die ondertussen ook binnen was gekomen. Vriend van Loon, heb jij ook een draaiende vent gezien die onder aan een paraplu hing? Uh, nee, burgemeester antwoordde Van Loon bedachtzaam. Ik heb het niet zo precies kunnen zien, maar er ging iets door de lucht. En het draaide en het gaf een puffend geluid. Petronella, heb jij ook een puffend geluid gehoord? vroeg de burgemeester. Nee, daar heb ik niks van gehoord. Helemaal niks, antwoordde Petronella. Dat is curieus. Ik bedoel, dat is vreemd. Nee hoor, nee, dat is helemaal niet vreemd. Kijk, als mijn moeder mij hem moet, dan slaat ze altijd met de pook op mijn Emma. Want ik ben een beetje doof, een beetje hardhoand. Oh, juist, ja. Hm. Uh, van Loon, kun jij dat puffende geluid voor me imiteren? Nadoen? Van Loon spitste zijn lippen en deed iets van. zodat de burgemeester uitriep. Maar dat lijkt wel enigszins op het puffen van een locomotief. Nou ja, antwoordde Van Loon, ik heb ook een lichtje gezien. En het rook naar kaneel. Goeie hemel, zei de burgemeester. Een ronddraaiende vent onder een paraplu met een lichtje dat naar kaneel ruikt. Dat is een vreemde geschiedenis. Uh, was dat ding rond, Van Loon? Ja, wel een beetje, gaf Van Loon toe, maar het had ook iets langwerpigs, hoor. Mooi zo, mooi zo, riep de burgemeester. Dat is een vierkante, langwerpige paraplu die iets ronds had. Ah, he, meester Klevenaar, he, u ook hier, wat hebt u te zeggen? Ik heb niets gezien, antwoordde de meester, die intussen door de bode was binnengelaten. Ik heb alleen maar iets gehoord. Het was in de lucht en het gaf ook een geluid. En dat was zo. Wel nee, riep Van Loom. En hij begon weer. Kom zeg, het ging van. Weldra waren de meester en de kruidenier nu gewikkeld in een hevige strijd. En de burgemeester riep. Heren, heren, uh, rrr, of ps. of rrr, wij, wij komen hier niet uit. Ik zal deze zaak doorgeven aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut in de BILD, het KNMI. Mogelijk hebben andere mensen in andere delen van Nederland dit vreemde verschijnsel ook wel gezien. En daarmee maakte de burgemeester een einde aan de zitting. Gelukkig maar, het geheim van de bromvlieg was een geheim gebleven. Gelukkig hadden Brilstra en Hannes ook wel gehoord welke praatjes nu al de ronde deden en ze besloten om in de toekomst nog voorzichtiger te zijn met de proefvluchten waarvan ze er alweer een paar hadden gemaakt. Het stuur van de bromvlieg was terdege nagekeken, een paar kleine verbeteringen waren al aangebracht en op een donkere avond reden Brilstra en zijn zoon nu met de bromvlieg naar een stilplekje in het bos. Vandaar konden ze ongezien opstijgen en ook hoefden ze het dorp niet weer te passeren. Hannes zat achterop met de gevouwen hefschroef onder de arm en pas in het stille bos werd een en ander gemonteerd. Zo, zei Brilstra toen alles klaar was. Zit je goed daar, op die bagagedrager? Ik zit best hoor vader. Mooi zo, dan gaan we de lucht in. Jongen, ik begin er bepaald plezier in te krijgen. Dan gaan we maar weer eens de lucht in, hè? Het motortje werkte uitstekend. Brilstra begon te trappen en meteen verhief de bromvlieg zich rechtstandig in de lucht. Nu zette Brilstra koers in oostelijke richting en weldra zagen ze onder zich de Rijksstraatweg, waar juist een auto overheen reed. Het was een aardig gezicht om de koplampen van de auto over de weg te zien schuiven en het was een aardige gedachte dat de bestuurder er geen vaag vermoeden van kon hebben wat voor zonderling toestel daarboven zijn hoofd zweefde. Zeg Hannes, riep Rilstra, we zullen toch eens een eenvoudige hoogtemeter op het stuur moeten monteren. Ik vind het niks prettig dat we niet weten hoe hoog we zitten. Ik denk een meter of twintig, schatte Hannes. Ja, dat zou kunnen. Misschien ook wel meer. Een hond hoorde de bromvlieg overvliegen in de stille nacht en het dier begon angstig te janken. Hoe werkt zo'n hoogtemeter eigenlijk? riep Hannes vanaf zijn zitje achter de brede rug van zijn vader. Dat weet ik eigenlijk ook niet precies, riep Brilstra terug. Ach, daar komen we ook nog wel achter. Snel naderde de bromvlieg nu de rivier. Brilstra schatte zijn hoogte nu op ongeveer 30 meter. Terwijl de snelheid zeker wel een 40, 50 kilometer per uur moest bedragen. De motor werkte onberispelijk en het leek dat er niets kon gebeuren. Want natuurlijk hadden de beide mannen het tankje met benzine gevuld voordat ze vertrokken. Zeg die Brilstra. We zullen het er maar op wagen hè. Ik bedoel, we gaan de rivier oversteken. Want dat is nou juist een van de mooiste dingen van de bromvlieg dat je geen bruggen meer nodig hebt en dat je alle hindernissen zo gemakkelijk passeren kunt. Wat dacht jij? Ja, natuurlijk pa, riep Hannes opgetogen. Alles gaat toch goed, dus wat maakt het voor verschil of we boven land zitten of boven water? Ja, ja, maar als we het erop wagen, dan moeten we ook weer terug, zei Brilstra. Intussen had hij voor zichzelf allang het besluit genomen. Het bewijs moest toch geleverd worden? Hij wilde er voor zichzelf zeker van zijn dat een rivier voor de bromvlieg geen hinderpaal was. Recht vloog hij op de brede rivier aan en weldra hadden de beide mannen het water onder zich. En op dat moment gebeurde het. Het motortje sputterde nog even, kuchte toen zacht en scheen in te slapen. Brilstra rukte aan de benzinekraan, draaide aan het gas, maar er kwam geen geluid meer uit de motor... Meteen begon de bromvlieg langzaam en statig te zakken... en het water van de rivier naderde snel. Gelukkig zag Brilstra een stroombreker vlak voor zich. Een soort stenen dam die midden in de rivier ligt... om de kracht van de stroom in toom te houden. Met de moed van de wanhoop stuurde Brilstra recht op die stenen dam af. Hij trapte hard, zodat de kleine verticale propeller snel ronddraaide. Met rukjes kwam de bromvlieg vooruit maar hij daalde nu onrustbaar en snel. Hannes zag dat alles wel, maar hij hield zich zo stil als een muis. Hij wist heel goed dat zijn vader in moeilijkheden zat en dat hij hem alleen kon helpen door hem niet lastig te vallen. Op het laatste nippertje bereikte de bromvlieg de stenen dam. Even gleed de vliegende fiets terug over de vochtige stenen, maar Hannes was er al afgesprongen, hij greep het voorwiel en toen stond Brilstra ook op de dam. Met vereende krachten sleepten vader en zoon de bromvlieg wat hoger op de dam... en toen nam Brilsdruij zijn pet af en hij veegde zich het zweet van het voorhoofd. Brrr, dat was pech. jongen, hoe kan dat nou? Waarom moet dat nou precies hier gebeuren? Nou ja, we zijn gered. Niks aan de hand, vader, riep Hannes blijmoedig. Nee, alleen maar dat we hier midden in de rivier op een dam zitten... En dat ik even niet weet hoe we eraf moeten komen. Misschien krijgen we de motor wel weer op gang, opperde Hannes. Dan vliegen we gewoon weer terug naar huis. Maar een kort, eenvoudig onderzoek bracht aan het licht dat de benzineleiding simpelweg afgeknapt was. Ja, dat zijn nou een keer de kinderziektes van een nieuwe uitvinding. Daar doe je niks aan. Dat kunnen we hier niet maken, zei Brilstra. Ik zwem wel naar de kant, zei Hannes. Ik ga gewoon een bootje zoeken en daarmee kom ik dan u en de bromvlieg ophalen. Nee, weigerde Brilstra kortaf. Daar komt niks van in. Er staat hier een vreselijk sterke stroom. Er zijn hier al meer ongelukken gebeurd met zwemmen. Oh nee, nee, we moeten gewoon wachten totdat er een schip voorbij komt. Hm, bromde Hannes. Ik heb honger en dorst ook. Drink de rivier leeg, zei Brilstra. Dat is lekker makkelijk, dan kunnen we zo naar de kant lopen. U bent helemaal niet aardig, vader. Weet ik wel, ik heb het land. Hadden we maar land onder ons, dan liepen we naar huis. Maar al spoedig kwam er een eind aan dat soort grapjes. Het was koud en donker op de stenen dam. En een schip kwam er niet opdagen. Zo verstreken er enkele uren.